Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zieke leraren worden deze week mogelijk niet vervangen. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept schooldirecteuren op... om kinderen naar huis te sturen of in de klas op te vangen... zonder dat ze les krijgen. De vereniging wil zo duidelijk maken dat schooldirecteuren... onder grote druk staan door het lerarentekort. Waarschijnlijk doen zo'n 700 scholen mee aan de actie. Een deel van de Amsterdamse brandweerlieden heeft geen vertrouwen meer in de leiding van het korps. Dat staat in een anonieme brief aan de burgemeester en de gemeenteraad. Het is al langer onrustig bij het korps. Dat begon met hervormingen die vorig jaar werden aangekondigd. Onduidelijk is hoeveel brandweermensen de tekst steunen... maar volgens bronnen gaat het om een groot aantal. Het wrak van het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala... is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween twee weken geleden van de radar. Een zoektocht van de autoriteiten leverde niets op... en familie besloot daarom zelf verder te laten zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden om jonge voetballers... meer kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Clubs gaan daarom kinderen van alle niveaus langer samen laten trainen. Nu worden kinderen vaak al op een specifiek niveau ingedeeld... als ze zes of zeven jaar zijn... Uit onderzoek zou blijken dat daardoor veel talent verloren gaat. Bijvoorbeeld van laadbloeiers. In de Amerikaanse staat Californië zijn bij een crash met een vliegtuigje in een woonwijk vijf mensen om het leven gekomen. Het zijn de piloot van het vliegtuig en vier mensen op de grond. Het toestel stortte neer in de buurt van Los Angeles. De Cessna vloog boven de woonwijk in brand en viel uit elkaar. Het weer. Later vanochtend vanuit het westen regen. Vanmiddag staat er een krachtige wind en kan er lokaal wat natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4 graden. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. 7 kilometer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Meld je dan aan bij ZFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl www Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Z -M. Met nu in in de ochtend.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 times I feel